8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Ooster. Straks in het NOS Radio 1-journaal hoort u Ranomie Kromo JoJo over haar wereldrecord. En de schilderijen Roof uit de Kunsthal Rotterdam vorig jaar. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is de Bij die schilderijenroof uit de Rotterdamse kunsthal is volgens het AD flink geblunderd door politie en beveiliging. De krant komt tot die conclusie na inzage in justitiële documenten en een gesprek met de advocaat van de verdachte. Verslaggever Hendrik Willem Hofs. Pas na vijf kwartier hadden ze eigenlijk in de gaten dat het om een grote kunstroof ging. De beveiligers hebben ook de politie weggestuurd na een aantal minuten. En volgens een van de advocaten van de verdachte heeft een van de agenten dus ook nog even gezwaaid naar de dieven die daar kennelijk dus nog liepen. En de geschrokken daders lieten daarom de schilderijen in een auto op de Singel staan. Pas de volgende dag kwamen ze terug om de schilderijen op te halen. De politie en het museum willen in de krant niet reageren op het verhaal. Brandende sigaretten of sigaren zijn vaak de oorzaak van een fatale woningbrand. Meer dan een derde van die branden wordt door een roker veroorzaakt, zegt het instituut Fysieke Veiligheid. Na roken zijn kortsluiting en koken de belangrijkste oorzaken van een woningbrand waarbij iemand omkomt. Maar ook kaarsen en kinderen die met vuur spelen veroorzaken elk jaar doden. De afgelopen vijf jaar zijn bij woningbranden meer dan 160 mensen omgekomen. Egon heeft in het afgelopen kwartaal meer pensioenen verkocht in Nederland en in Groot-Brittannië. In de Verenigde Staten steeg de verkoop van levensverzekeringen. Toch daalde de winst van het verzekeringsconcern met 2% naar 243 miljoen euro. Egon reserveerde geld om koersdalingen op te vangen en dat drukte de winst. Het dreigingsniveau in Nederland blijft ongewijzigd staan op oranje. Berichten over terreurdreiging in Jemen brengen daar geen verandering in. Minister Timmermans maakte gisteravond bekend dat de Nederlandse ambassade in Jemen is genoemd als een mogelijk doelwit voor een aanslag. Daarom zijn ook de vier medewerkers van de diplomatieke post die er nog waren teruggehaald naar Nederland. Vorige week besloot de VS om de ambassades in Jemen en 18 andere landen voorlopig te sluiten, omdat er berichten opgepikt waren over aanslagen. Hoewel andere westerse landen ook ambassades in Jemen sloten, zag Nederland daar in eerste instantie vanaf. Toen de dreiging concreter werd, ging minister Timmermans om, defensiespecialist Coco Leijn. Het lijkt me ook heel waarschijnlijk dat men heeft gezegd het is beter dat we allemaal één lijn trekken. En als Nederland vier mensen laat zitten en andere landen trekken al het ambassadepersoneel terug, dan roept dat bijna het effect op dat je het risico aantrekt. De Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid benadrukt dat het gaat om een dreiging in Jemen en zag gisteravond nog geen aanleiding om het dreigingsniveau te veranderen. Het treinongeluk in Canada van vorige maand betekent het einde van de verantwoordelijke spoorwegmaatschappij. Door het ongeluk in het stadje Lac mégantic raakte het bedrijf in financiële problemen, waarna het failliet is verklaard. Doordat de spoor nog steeds niet is vrijgegeven, liep het bedrijf veel geld mis. Verder zijn veel fondsen gereserveerd voor schoonmaak van de ramplek en toekomstige rechtszaken. In het stadje kwamen 47 mensen om het leven... toen een trein met tientallen oliewagons ontspoorde. Een groot deel van Lac Megantic werd weggevaagd. PSV heeft de playoffs van de Champions League bereikt. Na de 2-0-thuiszegen op Zulte waregem werd ook de return in België gisteravond gewonnen. De Eindhovenaren wonnen met 3-0. Doelpunten kwamen van Matafs, Bakali en Maher. En PSV hoort morgen wie de laatste tegenstander wordt... op weg naar het hoofdtoernooi. Het weer, eerst nog wolkenvelden en wat regen, vooral in het oosten van het land. Vanmiddag periode met zon en hooguit een enkele bui. Het wordt 20 tot 22 graden bij een matige noordwestenwind. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer, want dan is er ook zon. Middagtemperatuur blijft net boven de 20 graden. Ja, het is weer zover. We hebben een file, John Bakker. Ja, we hebben er weer eentje gevonden. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht staan de vrachtwagens stil. Op bij Waardenburg Zorg voor drie kilometer file en een afgesloten rechterrijstrook. Dank je wel.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 Kijk alvast binnen op hollandtour.nl. Door schrijf je met OE. Het NOS Radio In journaal Lara Rensen en Marcel Oosten. Ook op de korte baan zwemt Ranomi Kromovi Jojo snel. Heel snel. een wereldrecord en u hoort haar zo. De beveiliging en de politie waren ook snel bij de schilderijenroof uit de kunsthal. Maar ze misten de rovers en de schilderijen die voor de deur stonden in de auto. Trouwens, dat er überhaupt iets was gestolen, dat misten ze ook. Pikant nieuws vandaag uit Rotterdam. Want de beveiliging van de kunsthal en de Rotterdamse politie hebben de kunstroof vorig jaar gehoorde dat Marcel al zeggen. Grote steken laten vallen. Verslaggever Hendrik Willem Hofs vertelt hoe het allemaal verliep op die 16e oktober. Rond een uur of drie zijn die twee dieven daar naar binnen gegaan... met hele simpele handgereedschap. Hebben ze dus de deur aan de achterkant van de kunsthal geforceerd. Ze zijn daar heel snel naar binnen gegaan. Hebben we ook gezien op de beveiligingscamera's. Heel snel weer naar buiten met die schilderijen.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 Koolsingel, dat is denk ik een, uh, nou een kilometer of anderhalf daar vandaan. Van schrik hebben de DVD-auto uh, laten staan uh, met uh, de schilderijen erin. Die hebben ze pas later opgehaald. Ja, want ze vonden dit toch wel heel erg uh, ja, uh, afschrikwekkend opeens... dat ze zo uh, uh, ja, nipt ontsnapt waren uh, van die kunst Ja, Tja, de dieven schrokken er zelf ook van. Uh, dan zwaaide er uiteindelijk wel terug, geloof ik. Al dus Hendrik Willem Hofs vanuit Rotterdam. Tegelijk met dit nieuws over de gang van zaken rond de roof door uh, drie Roemenen... wordt er vandaag ook nieuws verwacht uit Roemenië. Over de schilderijen zelf, want in Boekarest komt straks de directeur van het Nationaal Kunstmuseum met een mededeling over de Zeven Doeken. Um, waarschijnlijk zijn ze in brand gestoken. Correspondent Joost van Egmond volgt de zaak voor ons vanuit Belgado. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Wat hoop je te weten te komen vandaag? meer details over wat die, uh, die laboratoriumtests hebben opgele opgeleverd. Welke details? Ja, dat blijft altijd uh, gisteren voor ons natuurlijk. Die persconferentie moet nog komen, zo over een uurtje. Maar ieder detail is welkom eigenlijk. Uh, je weet wellicht, die schilderijen zijn na de, de roof in bewaring gegeven aan de moeder van een van de hoofdverdachten. En die heeft tegenover de politie verklaard ik heb ze verbrand en ik heb vervolgens de schoorsteen heel goed schoongemaakt en alles op de vuilnisbeeld gegooid. Nou, dan kan je je voorstellen welke taak deze laboranten hebben gehad. Die hebben dus restjes tussen de kieren in die, in die haard moeten oppakken en daar zoeken of er schilderijen in waren. Dat is ten dele gelukt. Ze hebben gezegd, nou wat wij hebben gevonden hier is drie verschillende olieverfdoeken. En nou, daar gaan we straks iets meer over horen. Tenminste, je belegt een persconferentie niet voor niets. We hopen natuurlijk allemaal op iets meer details over wat we kunnen zeggen over die doeken. Over hoe oud ze zijn, over welke kleuren er gebruikt zijn, dergelijke. Ja, maar krijgen we dan zekerheid? Want dat, als ik jou goed beluister, is dat nog niet echt zo? En, en over de al, alle zeven doeken bijvoorbeeld? Want ik hoor dan over drie. Dat soort zekerheden um, kunnen we niet verwachten. Dat is wat de museumdirecteur mij eerder deze week heeft verteld. Um, iedereen wil natuurlijk graag horen, dit is het... Of nou, ze willen het niet graag horen, pardon. Maar iedereen wil graag die zekerheid. Dit is dit schilderij geweest en dergelijke. Dat, dat kan die voorlopig gewoon niet. Wat duidelijk is, is dat er dus tenminste drie verschillende olieverfdoeken zijn geweest. Ook dat er eentje tussen de 100 en 150 jaar oud is. Nou, dat past natuurlijk met de Monets en de andere oudere schilderijen. Maar... Wat er nou precies, wat die doeken zijn geweest... we kunnen ze niet reconstrueren, reconstrueren tot een plaatje... aan de hand van een paar minuscule afrestjes. Daarvoor zegt hij, er is nog wel een mogelijkheid om zoiets te doen. Je zou bijvoorbeeld kunnen gaan kijken naar gegevens... of restauraties die er op die doeken zijn geweest. Daar wordt vaak heel duidelijk, heel precies bijgehouden... welke verf er is gebruikt en welke balans in het geelpigment en dergelijke. En dan zou je misschien kunnen zoeken naar of exact die verf... die bij de restauratie van dat ene schilderij gebruikt is... of die er ook in zit dan heb je wat meer duidelijkheid. Maar dat hebben ze nu gewoon allemaal nog niet gedaan. Dat kost natuurlijk ook heel erg veel tijd. Wat ze nu kunnen zeggen is, olieverfschilderij, ja... en wellicht nog wat interessante details nee. rond daaromheen. We moeten dat afwachten wat ze precies te verbehaald hebben. Ja, dat wachten we rustig af. Dat doen we samen met jou. Uh, wat we nog niet helemaal goed begrijpen is waarom... de museumdirecteur deze resultaten naar buiten brengt. Want die Roemeense verdachten zijn aangehouden in lopend onderzoek in Roemenië. Waar is het openbaar ministerie in deze? Die houdt zich heel stil. Um, die hebben sowieso de lijn dat te veel um, informatie het onderzoek alleen maar schaadt. Hun grote belang is natuurlijk een goede rechtszaak op te zetten. En ja, waar zij nu mee zitten is het probleem. Klagen wij deze vrouw ook aan voor het verbranden van die schilderij? Die dat moet verleidelijk, ja. Ze heeft dat verklaard. Maar de grap is: die verklaring staat nu op losse schroeven. Ze heeft in de tussentijd in een andere, een administratieve zaak tegen een rechter gezegd, nee joh, ik heb ze helemaal niet verbrand. Als ze dat nu ook in het hoofdproces gaat voorhouden, dat volgende week begint, dan wordt het dus eigenlijk haar ontkenning tegen de labresultaten. En ja, zijn die labresultaten nou zo sterk? Hangt ook wel af van wat we straks horen. En op grond daarvan moet het Openbaar Ministerie natuurlijk een afweging maken over waar ze voor zullen vervolgen. En ik denk dat dat een van de redenen is dat ze zich nu nog gewoon even op de vlakte houden... en eerst eens even kijken wat ze precies kunnen bewijzen... en wat deze vrouw precies bekent of welke bekentenissen of ze daarbij blijft. Ja, precies. En jij geeft het al aan, volgende week begint dat grote proces. Dan, uh, dan komen ook de, alle verdachten voor de rechter? Bijna allemaal. Er is één man um, nog um, voortvluchtig. Er zijn in totaal zes mensen aangeklaagd voor allerlei varianten van deelname aan deze organisatie. Eentje van hen is nog voortvluchtig, dus met z'n vijven komen ze voor de rechter te staan. Dat wordt allemaal in één grote zaak behandeld. En uh, ja, we zullen volgende week moeten afwachten. Het interessantste wordt natuurlijk deze, deze moeder die de schilderij zou hebben verbrand. Ja. Blijft zij bij haar verklaring? Dat is eigenlijk de hamvraag waar we volgende week antwoord op open te krijgen. Goed, en dan zijn we natuurlijk benieuwd wat de museumdirecteur zo dadelijk heeft uh, te vertellen. Horen we van jou, Joost van Egmond, vanmorgen. morgen. Twaalf minuten over, acht is het. We gaan naar dat andere belangrijke nieuws van vandaag. Nederland is uh, overstag, de ambassade in Jemen is gesloten en al het personeel... Uh, het vliegtuig, het Nederlandse personeel is op vliegtuig terug naar Amsterdam gezet. De dreiging van een aanslag op de ambassade werd uh, kennelijk toch concreter. Uh, Midden-Oosten Sander van Hoorn. Uh, ja, ik zeg bewust kennelijk, Sander. Want uh, zou minister Timmermans nu meer aanwijzingen hebben gekregen dat er iets op handen zou zijn? Of kon hij gewoon niet anders? Want hij bleef achter bij de rest. Ja, dat, dat zou een kwestie kunnen zijn van als uh, de Amerikaanse ambassade zo goed beveiligd wordt inmiddels, dan zouden andere ambassades die we daar wat verder vandaan liggen, een doel vormen. Uh, dat zou de redenering kunnen zijn, anders is het natuurlijk als je daadwerkelijk bijvoorbeeld telefoongesprekken opvangt die uh, uh, daar aanleiding voor geven. Dat zouden we toch echt zelf moeten vragen en daar gaat hij waarschijnlijk geen antwoord op geven. De je Jemenitische regering zegt trouwens dat een aanval van Al-Qaeda op twee olie- en gasterminals in het land is afgeslagen. Dat ja. klinkt alsof de regering het allemaal goed in het snotje heeft. Is dat zo, denk je? Ja, dat, dat is in elk geval wat ze willen doen voorkomen op dat soort momenten. Want uh, dat geldt in Jemen absoluut niet. Sanaa is wat dat betreft de stad waar dat nog het meeste uh, het geval is. En dat zie je ook nu. Uh, enorme beveiliging, met name. Rond uh, buitenlandse ambassades, de Britse en Amerikaanse liggen bijvoorbeeld bij elkaar en daar is de beveiliging enorm. Maar uh, zodra je daar verder vandaan komt, wordt het al heel snel minder. De hoofdstad Zana zou je uh, nog een ding uh, uh, kunnen hebben, maar daarbij zijn geen ja. te vertellen heeft waar al en, uh, der. Nou, dat zat er al in. Sander van Horen met een uh, slechte verbinding. Hij is in Jordanië. Hij had het uh, laatste nieuws over IGM, Maar had het ook wel zo'n beetje verteld. De Nederlandse ambassade wordt in ieder geval als een serieuze uh, doelwit gezien voor een aanslag. De eerste wedstrijden van het nieuwe PSV gaan het zo over hebben. Die zijn veelbelovend, vindt uh, de trainer, Koku. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Eerst het zwemmen, zoals beloofd... de wereldbekerwedstrijden Korte Baan in Eindhoven. Ranomi Kromovi Jojo heeft een nieuw wereldrecord gezwommen... de 50 meter vrije slag. Met 23 seconden en 24 honderdste was ze 100ste sneller dan het oude wereldrecord... van Marleen Veldhuis. Kromovi Jojo bevestigde daarmee de vorm... die haar afgelopen zondag, laatste dag van het WK, lange baan... ook een wereldtitel opleverde. Nou, het houdt niet op, hè. Zo was je al wereldkampioen en dan nu een wereldrecord op Korte Baan. Ja, klopt. Gelijk doorschakelen... Dat is natuurlijk het fijne van gelijk zwemmen. je bent in vorm. En uh, ja, dat moet je nog wel doen, vanochtend ging het wel hard en nu, uh, ja, nu zwem je zomaar een wereldrecord in je eigen wat? Zomaar een wereldrecord, wat is, het, uh, wat is het belang van dit wereldrecord voor jou? Nee, het is gewoon een mooi teken dat ik uh, ja, goed in vorm ben en uh, ja, ook op de korte baan gewoon lekker kan zwemmen. Want uh, individueel een wereldrecord heb jij nog nooit gehad toch? Nee, dus dit is mijn eerste individuele wereldrecord, dus dat telt wel echt. Ja. Dus dat is wel een lekker gevoel, ja. Hoe is het om na dat zware toernooi in Barcelona dan hier toch weer in dat bad te liggen? Nou, ik heb me daar heel hoog op uh, voorbereid en uh, op ingesteld. Dus zo valt het wel mee. Normaal gesproken ben ik wel echt kapot na acht dagen of zeven dagen racen. En uh, ja, nu voel ik me eigenlijk wel fit. Ja. Je voelt je fit? Had je er ook echt zin in? Ja, inderdaad. Het is wel echt... Uh... Vanochtend was het wel even... Uh... Ja, je laat toch gewoon thuis en lekker rustig naar het zwembad fietsen en zo. En uh, ik heb me echt tussendoor even goed opgeladen, goed gegeten, goed gerust om heel even te knallen. En dat wereldrecord, daar had je ook echt je zin op gezet? Zeker weten. Nou, vanochtend dacht ik echt, nou ja, dat moet gewoon uh, kunnen. Ja, dat moet je nog wel doen, maar dat is gebeurd, gelukkig. Anomi, ja, Kromovie, Jojo en Edwin Cornelis, Cornelissen sprak met haar. John Bakker, hoe is het met onze file? Uh, die staat er nog steeds op de A2. Vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg, 5 kilometer. Er staat een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. En er is nog een file bijgekomen op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij Battenverdorp, 3 kilometer. PSV heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Champions League. Nog één voorronde dus. En dan zitten ze in het hoofdtoernooi als ze die dus ook doorkomen. Eindhovenaren waren voorlopig in België gisteravond met 3-0 te sterk voor Zulte Waregem. Joep Schreuder sprak met de trainer van PSV, Philip Koku. Derde test in acht dagen. Proficiat. Was het echt een examen? Ja, vond ik wel. Vond ik wel. Van zeker in de beginfase werden we toch getest. Uh, toen hadden ze eigenlijk de grootste kans van de, de wedstrijd op, uh, op de 1-0. Uh, als die valt dan wordt het nog, uh, nog lastiger. Maar ik moet zeggen dat we het wel vrij snel uh, in handen hebben genomen. En uh, een aantal keren fantastisch doorheen speelden. Alleen we, ja, we konden onszelf nog niet belonen met, uh, met die bevrijdende goal. Vroeg ik even, je even aan, aan schaars. Word je dan nerveus? Want ja, je moet er wel een maken. Hè? Het duurt zo lang. Ja, kijk, zolang zij er geen maken, dan hou je toch wel betrekkelijk de rust. Uh, valt wel die goal bij hun, dan word je misschien nog iets onrustiger. Maar, dat hebben we aangegeven, blijf gewoon je eigen wedstrijd spelen. Omdat, als wij een goal maken, dan, dan wordt het heel erg moeilijk voor hun. En, en dat vertrouwen hadden ze wel. Jij blijft geloven in, in, die kansen komen wel. Zolang we kansen creëren, dan worden ze wel een keer afgemaakt. Ja, kijk, als je zo blijft voetballen, dan, uh, dan kan het niet anders dat je genoeg kansen creëert in een wedstrijd. We hebben nog iets te veel kansen nodig uh, om het verschil, uh, verschil groot te maken in het begin. Maar nou, ik vind dat we de tweede helft wel uh, uitstekend hebben gespeeld. Willems, uh, andere spelers, Soet, allemaal hartstikke goed. Maar ik wil toch een apart woord voor Schaars. Of niet? Ja, ik moet, moet zeggen, complimenten. Geweldige wedstrijd. Een foutloze wedstrijd. Continu aanspeelbaar. Het uh, spel verplaatsend. <kalk> Ook defensief, altijd in de lijn. Ze stonden eigenlijk met drie tegen 2. Het centrum, twee centrale verdedigers in Stijn tegen... Tegen de Spits en Nazaar. En, uh, ja, ik, uitst uitstekend, echt uitstekend gespeeld. Daar steekt Maher een beetje bij af. Ja, die speelt eigenlijk ook een goede wedstrijd. Maar is uh, onopvallend. Uh, altijd aanspeelbaar uh, oplossingen vooruit vooruitzoeken. Uh, ja, ik denk beslissend in sommige fases aanvallend. Uh, Defensief uh, was hij ook verantwoordelijk vandaag. Uh, uh, beter dan uh, de andere wedstrijd. Dus, uh... Het lijkt alsof hij iets meer moeite heeft met het aanpassen aan PSV. Hij speelt ook op een andere positie. Waar Gini en Adam spelen, daar liggen toch wat minder ruimtes. En Stijn speelt nu in een ruimte waar hij vooral in de opbouw 3 tegen 2 speelde. Daar was iets meer ruimte om te voetballen. Maar ik ben tevreden over de hele elftal. Jij bent best wel eerlijk. Hè? Heb je nou vandaag nagedacht over die vijf tegenstanders? Want het is alleen leuk om ze te noemen. Hè? Mogelijke tegenstanders. Heb je erover nagedacht? Doe je dat echt niet? Nee, als ik eerlijk ben, zou ik ook echt... Ik weet toevallig Arsenal en, en AC Milan, maar veel verder kom ik echt niet. Uh... Jongen, waar je ook nog eens hebt gescoord met PSV, uh, Zenit. En dan hebben we er nog een, dan denk ik, nou ja, Schalke, Voorkeur? Nee, het wordt gewoon, uh, denk ik, uh, twee hele mooie wedstrijden. Uh, waar wij uh, niet de favoriet zijn, maar okay. toch gaan, uh, alles aan gaan doen om, uh, om voor een stunt te gaan zorgen. hoef je dat je met deze ploeg zou kunnen stunten tegen hem op het oog kwalitatief betere ploeg? Ja, daar geloof ik wel in. Ja. En daar moeten we allemaal in geloven. Want uh, je moet ergens voor gaan. We hebben dit afgedwongen en, en daar zijn we blij mee. Maar dit, dit moet niet het eindstation zijn. Altus, Filip, ook u. En de tegenstander voor PSV in de volgende ronde... wordt morgen bekendgemaakt bij de loting in Zwitserland. van 6 tot half het NOS Radio 1 En Lara Rensen en Marcel Oosten... Met, I'm so excited, het is zeven minuten voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Internationale pogingen om de politieke crisis in Egypte te beëindigen... zijn op niets uitgelopen. Het conflict tussen het leger en de moslimbroederschap gaat door. De vrees voor nieuw geweld neemt toe... na de bekendmaking van de Egyptische regering... dat de sit-in van aanhangers van de afgezette president Morsi... zal worden opgebroken... Journalist Esther Meerman woont en werkt in Cairo. We spraken haar al eerder. Esther, neemt de spanning toe in Cairo. Wat, wat merk je daarvan? Uh, nou, de afgelopen weken uh, is de spanning wel toegenomen, ja. Maar uh, nu de ramadan officieel is afgelopen en het suikerfeest is begonnen... Uh, ja, nu hangt er vooral een feestelijke stemming in de stad... Hm. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken zei gisteren dat hij daar bezorgd over is. Dat er na de ramadan het nodige weer mis kan gaan. Heeft hij daar gelijk in, denk je? Uh, ja, ik weet, het, kan, het kan twee kanten op. Het kan, uh, de mensen zijn nu in een feeststemming. Maar de meeste mensen zijn nog wakker van gisteravond. We zijn ochtends vroeg om zes uur vanochtend... Waren er, werd er uh, gezamenlijk gebeden op dag en bij de bij de ins in Giza en in Nasser-City... Uh, en dat is allemaal heel uh, gemoedelijk en feestelijk, om het suikerfeest in, in te leiden. Maar wat ik bedoel, het suikerfeest duurt drie dagen, dus je weet nooit wat er, uh, wat er verder gaat gebeuren. Nee, en dan hebben we het nu over. We dus zijn het in ieder geval nog steeds niet eens met elkaar. Oké, okay, ja, sorry dat ik je even onderbrak, Esther. Er zit wat vertraging in de lijn, begrijp ik. Um, we hebben het nu over de sit ins oh. van de broederschap. Hè? Hoe staat het met de mensen die ja. tegen de broederschap zijn? Die, zijn die nog op het tagierplein? Uh, ja, die zijn vanochtend ook met z'n allen naar het. Uh, of die zijn vanochtend met allen naar het tagierplein gegaan. De Temerut, de, de rebellenbeweging, die al die handtekeningen had verzameld tegen Mossi. Die hadden gisteren opgeroepen dat mensen naar het trageerplein moesten komen. Uh, en dat hebben ze wel massaal gedaan. Het was daar wel, uh, wel vrij druk. Hm. En hoe is het op het ogenblik op straat? Is er veel leger en politie? Uh, niet meer dan de, dan de afgelopen weken uh, normaal is. Maar mocht er, mocht er wat gebeuren, dus mocht het, mocht er wat, uh, mocht het misgaan... dan gaat het waarschijnlijk uh, vanavond mis of de, de, de komende dagen... De leven en politie is dat wel uh, vlakbij. Zeker bij de moslimbroeders zit-in. Ze staan niet in het zicht, maar ja, ze staan om de hoek, zeg maar. Dus mocht er wat gebeuren, dan zijn ze er, of mochten ze willen gaan ontruimen... dan zijn ze binnen 15 minuten, 20 minuten ter plekke. Esther Meerman vanuit uh, Cairo, dankjewel. Het gaat niet goed met uh, Pompei, historische Italiaanse stad. Daar vielen al eerder stukken muur om... En nu is er zoveel gekort op het personeel. dat werknemers het niet meer verantwoord vinden om grote groepen toeristen toe te laten. Correspondent Rob Zoutberg ging mee op excursie naar Pompei. de met een groep van ongeveer 50 Braziliaanse en Spaanse toeristen op de Romeinse stad Pompei binnen. Bloed heet eh, zomermiddag en we hebben nog geluk. Eerder deze maand sloten de bonden hier de toegang van het terrein af... en kwam geen mens er meer op. Het verhaal van Pompei, zoals we het kennen... de asregen die in het jaar 79 na Christus over de stad heen nogmaals, we zitten met dat groepje van iets van 50 toeristen. Het is maar een klein deel van de ruim 7000 bezoekers die iedere dag door deze stad heen slenteren. En die groep, die 7000 mensen, worden we dan weer in de gaten gehouden door zo'n 150 man aan personeel hier in Pompeii. Wat toch een heel groot terrein is. Veel te weinig, zo zeggen de bonden. Veel te weinig mensen die rondlopen, veel te weinig ook een onderhoud die uh, in de stad wordt gestoken. Althans in de ruïnes zoals we die kennen. De stad dondert langzaam verder in elkaar. Ja, althans, wat er, wat er nog van over is, We we kunnen niet. Er staan wat bouwvakkers hier met een uh, kruiwagen en houwelen tussen de historische de resten, hebben geen zin om te praten, maar je ziet daar achter meteen wat er aan de hand is. De muur waar ze werken die wordt bij elkaar gehouden door ijzeren pijpen, gestut. En het is ook geen luxe. Tussen 2008 en 2010 vielen elf grotere en kleinere muren... in dit historisch erfgoed om. Volgens velen allemaal een gevolg van het matige onderhoud... aan het wereldberoemde erfgoed is Een vrouw die opvalt, wat anderen ook begint hier op te vallen. Het is eigenlijk helemaal verlaten deze plek. We lopen hier met hele grote groepen toeristen doorheen. Maar verder is er niemand, niemand van het personeel... om de weg te wijzen en laat staan iemand om de weg te vragen. De gidsen die leiden mensen er doorheen, maar verder is er hier niemand... ...en er geen nos die ons kan los lugares de salida of de van de huizen hier langs de hoofdstraat van Pompeii binnengelopen. Ook hier stukken muur die uit zijn voegen dreigen te barsten. Haastig is inmiddels zo'n 1 miljoen euro vrijgemaakt... ...om op 100 kritieke punten nu eh, palen onder te zetten... ...de boel te stutten enzovoort... Al is dat maar een druppeltje van wat er werkelijk nodig is, geloof ik voor veel mensen. Ik zou gaan aan een male gestione de fondsen, een male gestion van de Tussen de muzikanten, de antikaarten en de souvenirs inmiddels bij de uitgang van het terrein met een van de gidsen hier. En die zucht net eens en vertelt hoe ze de afgelopen jaren zag hoe Pompeii verzakte, stutte, helpt niet meer, zegt ze. Ze moeten echt gaan investeren. Het probleem is che er sono moltissime entrate, però appunto i soldi evidentemente non vengono spesi per per la manutenzione, per la Er wordt ontzettend veel verdiend hier in Pompeii, zegt ze. Iedere toerist betaalt 14 euro om binnen te komen. Maar er is eigenlijk geen idee hoe dat geld wat er binnenkomt uiteindelijk weer goed geïnvesteerd wordt. Dat we zeggen een probleem zoals altijd en overal in Italië. in in Italië. Ja.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 Volgens het AD hebben politie en justitie fout op fout gestapeld na de roof in de kunsthal in Rotterdam. Zo duurde het ruim een uur voordat de politie in de gaten had dat er was ingebroken. En ook zouden agenten bij aankomst bij het museum nog naar de schilderij die we hebben gezwaaid, Zich niet realiserend dat het de daders van de roof waren. In Honduras heerst een epidemie van dengue, ook bekend als knokkelkoorts. 17 doden inmiddels en ruim 15.000 mensen zijn ziek. De regering heeft een noodtoestand afgekondigd. Plekken waar de muskieten zitten die de ziekte overbrengen... worden in Honduras besproeid met gif. En een wethouder van de Vlaamse gemeente Hoeilaerts... is in opspraak gekomen door een slippertje. Ze werd half ontkleed gefilmd in het gemeentehuis... waar ze met een man stond te zoenen. Een groep jongeren dacht inbrekers op daad te hebben betrapt... en filmden de twee achter het raam. Toen de jongeren goed keken naar de filmbeelden... zagen ze wat ze hadden gefilmd. Probleem voor de wethouder is dat de man met wie ze stond te vrijen... niet haar eigen man is, maar de voorzitter van de, plaatselijke vereniging. Zijn de hoofdpunten? Ja, het was foefelen trouwens, maar dat geeft niet. Het weerbericht van Weerplaza.nl De komende dagen laat het typisch Nederlands zomer weer zien. Soms is de zon, er kan een enkele bui vallen... maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En vandaag doet het weer daar niet voor onder. Misschien dat er in het oosten van het land een enkele bui valt. Verder blijft het droog en de zon schijnt geregeld. meeste zon in het westen. In het oosten komen eerst ook nog wel wolkenvelden voor. De wind waait uit het noorden tot noordwesten en is matig kracht 3 tot 4. En de temperaturen liggen zo tussen de 19 en 21 graden. Morgen, zaterdag en zondag iets hogere temperaturen, 20 tot 23 graden wordt het dan. Het blijft op veel plaatsen droog en de zon schijnt geregeld. De wind blijft uit een westelijke richting waaien. Maar soms passeert er een zwakke storing en dan zou er een enkel buitje kunnen vallen. En de kans erop is het grootst op zondag. En ook na het week -einde voorlopig weinig verandering. Het typisch Hollandse zomerweer houdt gewoon aan. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB. John Bakker, hoe staat het met onze file? Uh, nog altijd een file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht... bij Waardenburg, 5 kilometer. En daar staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij knooppunt Battenverdorp, 3 kilometer. En na een ongeluk op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen... bij Kuiken, 3 kilometer... De linker is dicht. De Lone Ranger, een blockbuster van 250 miljoen euro productiekosten... die hopeloos flopt in de Verenigde Staten. Vanaf vandaag draait hij in Nederland. U hoort hem zo.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 Goedemorgen, het is vijf minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ja, het is een van deze zomer-blockbusters, grote blockbusters in de Amerikaanse bioscoop. Vandaag in ons land in première, The Lone Ranger. It was ranger? Horse. Got some Indian with it. They come for you. He's for you. Ja, goed. Spectaculair. Special effects. Maar ja, maar zo zei het al. Een film die genadeloos flopte in Amerika. Filmreisent Robert Blokland. Goedemorgen. Ik zie hier een beeld van de hoofdrolspeler, Johnny Depp, met een vogel op zijn hoofd. Een dode vogel, wat is dat nou? Ja, klopt. Hij speelt een uh, indiaan, Ponto, die uh, altijd de geest van die dode vogel bij zich moet dragen voor wijze raad en advies. Zo ging dat namelijk de indianen, die droegen altijd voorvaderen bij zich. Klem de film in elk voor, ik weet niet waar, is. Dus ik gok van wel. maar. Uh, kan kan maar je even naar... kort vertellen waar de film over gaat? Want je, je hebt hem al gezien, hè? Ja, klopt inderdaad. Uh, nee, het is gebaseerd op een radiohoorspel uit de jaren 30, uh, The Lone Ranger... Over een Indiaan die samen met een uh, US Marshal uh, misdaad bestrijdt in het Wilde Westen uh, aan het eind van de 19e eeuw. En Johnny Depp speelt dus de Indiaan in kwestie. Uh, de Marshal wordt gespeeld door Arnie Hammer, een jonge acteur die we vooral kennen uit de Social Network. Ja, en dan moeten we natuurlijk bij vertellen Robert, dat de Lone Ranger gemaskerd is. Het is natuurlijk een beetje de, de Batman uit de, uit de westerns. Ja, dit is een soort, soort comicfilm inderdaad, klopt. Uh, de de, de Lone Ranger is gemaskerd en bestrijdt inderdaad uh, het, ja, het, het, de, de, de misdaad uh, in het Wilde Westen. Nou, Frel, hoe vond je hem? Ja, ik vond hem eigenlijk erg leuk. Het is een film van de makers van uh, het team van uh, de Pirates of Caribbean. Uh, regisseur Gore Verbinski heeft dat gemaakt. En uh, eigenlijk straalt Johnny Depp voor het eerst sinds een aantal films weer echt een lol uit in zijn rol. De, de laatste Pirates films waren een beetje op de automatische piloot. Je dacht van nou ja, je hebt je salaris van 25 miljoen gekregen en verder geloof je het wel. Maar deze film probeert eindelijk weer eens iets origineels te doen. Uh, alleen het Amerikaanse publiek liep daar blijkbaar niet warm voor. Ze vonden het toch te moeilijk, te raar. Het is een combinatie van comedy, actie en ook sociaal engagement. Want de film probeert ook iets te zeggen over de behandeling van indianen uh, in die periode. Uh, door de Amerikanen, wat er natuurlijk geen uh, rooskleurig beeld schetst. Dus, dit is een hele rare film waar je in mee kan gaan. En dan heb je ontzettend veel lol. Of je denkt echt van: ja, wat moet er hiermee? En ik vroeg dat het Amerikaanse publiek dat gevoel een beetje had. Ja, het is natuurlijk de zoveelste verfilming van zo'n televisieserie hè? uit de jaren 60, 50 zelfs. Is dus deze al begon. Ik zelfs eind, eind jaren 40, geloof ik al. Begon ja. de Lone Ranger. Is, die, is de Lone Ranger misschien niet zo'n aansprekend figuur? Dat zou ook überhaupt heeft het publiek misschien genoeg van al die comicfilms. Want er zijn er geloof ik dit jaar al twintig uitgekomen. En op een gegeven moment zie je het onderscheid ook niet meer. Dat, dat, dat merk je als criticus moet je ze allemaal zien. En dan denk je op een gegeven moment van ja heb ik nou uh, Wolverine gekeken. Of Thor die, die, die uh, met digitale effecten van alles uh, klaar De scènes beginnen erg op elkaar te lijken. En, en Johnny Depp heeft ook wel erg veel van dit soort films gemaakt de laatste tijd. Dat hij, dat hij met een raar hoedje op en een beetje smink een beetje raar doet. Op een gegeven moment... Dan, dan, dan pikken mensen het niet meer. En hij krijgt natuurlijk ook wel erg veel geld voor al die films. Hij krijgt nu geloof ik 30 miljoen voor deze film. Dat is natuurlijk een belachelijk bedrag. En in de tijden van crisis kunnen mensen uh, ja, het geld maar één keer uitgeven. En dan denken ze van, nou, ik ga niet meer naar Johnny Depp toe. Hmm. En, en in algemene zin, want uh, dit was een belangrijke film... voor de Amerikaanse industrie deze zomer. is gigantisch geflopt, uh, andere grote films ook. Denk jij, heb je het idee dat de Amerikaanse filmindustrie op het verkeerde spoor zit? Ja, dat is een geluid wat ook in Hollywood zelf inmiddels uh, veel gehoord is al. Steven Spielberg en George Lucas, toch niet tenminste, hebben dit voorjaar er al voor gewaarschuwd... ...dat het systeem zichzelf opblaast. De studio's investeren voornamelijk in dit soort grote films. Waarom? Omdat als het een hit wordt, dan verdienen ze enorm veel geld. Mm -hmm. Alleen als het een flop wordt, verliezen ze ook enorm veel geld. En uh, De studio's hebben deze zomer twintig van dit soort enorme films van 200 miljoen of meer in de bioscopen geplemd. En daarvan zijn er 15 min of meer geflopt. Dus, dus ja, ze kunnen het risico niet meer op deze manier nemen. Alleen het probleem is een beetje dat de productietijd van een film is drie jaar. Dus de komende drie zomers krijgen we in elk geval nog steeds van dit soort films. En misschien dat daarna het een klein beetje gekeerd kan worden. Alleen dan moeten ze nou wel stappen ondernemen en uh, andere keuzes gaan maken. Ook weer durven om, om nieuwe ideeën te omarmen en kleinere films uh, te gaan maken. Die minder geld opleveren, maar die wel het publiek kunnen aanspreken weer op een andere manier. Maar deze zomer toch de Long Ranger nog maar even gaan zien? Ja, wat ik, al zeg, ik vond het een leuke film en het gebeurt ook steeds vaker dat Amerikaanse films in Amerika floppen, maar in Azië en Europa, waar mensen toch een andere smaak hebben, uh, wel hun geld opleveren. Dat zijn een okay. soort, soort noodhavens voor, voor Hollywood als in eigen land uh, de winst niet wordt behaald. En het zou me niet verbazen als het in Europa best, best veel beter gaat doen. Verder nog tips voor de bioscoop? Um, ja, volgende week komt er een, eigenlijk de beste blockbuster van deze zomer uit Elysium met, met Damon in de hoofdrol. Uh, een futuristisch film die erg lijkt op het werk van Paul Verhoeven. En uh, daar was ik nog meer van gecharmeerd dan van de Lone Ranger. Kijk eens aan. Nou, misschien moeten we het daar nog maar even over hebben dan nee? later, Robert. Is goed, lijkt me okay. de uitstekend plan. Goed, tot later. Okay. Hoi. Is goed later. We gaan hem weer horen. Veel meegemaakt heeft hij ook in zijn eerste jaar... als minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem. Hij moet nu volgend jaar, 2014, 6 miljard euro extra bezuinigen. En hij greep ook in bij SNS Reaal. Peter Blok in gesprek met de minister van Financiën.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 En zodra het even kan, gaan we hem ook weer gewoon privatiseren. Dus dan wordt het weer een gewone bank, net als alle anderen. Dan gaan we verder met de bezuinigingen. Weer extra bezuinigen. Is dat nu echt nodig? Ja, het is helaas onvermijdelijk. We gaan het wel voorzichtig doen. Zoals u weet hebben we dit jaar al de min 3 losgelaten. Dat betekent dat we dit jaar geen extra bezuinigingen doen, geen verdere ingrepen in de economie. Dus we laten echt de economie herstellen. Uh, volgend jaar gaan we wel weer een stapje zetten. Volgend jaar hebben we ook weer uh, voorzichtig economische groei. Als we dat niet doen, loopt de begroting natuurlijk erg uit de hand. En de staatsschuld is al enorm gestegen. Uh, van 43 naar 73 procent van ons uh, bruto binnenlands product. Um, en die stijging die moet weer worden teruggebracht. Daar gaan we de tijd voor nemen. Uh, maar helemaal wegschuiven kunnen we dit probleem niet. Nee, u krijgt wel een stortvloed van kritiek van alles en iedereen die zegt... van ja, u bezuinigt de economie kapot. Ja, als je kijkt naar hoeveel geld de overheid nog steeds uitgeeft... dan zie je dat het eigenlijk sinds de start van de crisis op een constant en hoog niveau is gebleven. We geven nog steeds meer dan 20 miljard per jaar meer uit... dan dat er bij de overheid binnenkomt. Dat kunnen we natuurlijk niet zo blijven volhouden. Uh, dus we proberen dat terug te brengen. Dat gaan we echt niet in één keer doen. Totaal aan uitgaven van de overheid blijft heel erg hoog. Um, en is, zoals gezegd, sinds de start van de crisis nog nauwelijks afgenomen. Maar het tegenovergestelde kunnen we niet doen, eh, namelijk eh, de uitgaven volledig uit de hand laten lopen, tekort laten oplopen. Eh, en dus ook de staatsschuld verder laten oplopen. We zullen daar het evenwicht moeten vinden. Ja, dan zeggen de werkgevers van ja, we zijn op een heilloze weg, het moet allemaal anders. Verkoop tafelzilver, verkoop ABN Amro. Ja, dat tafelzilver uh, dat kun je maar één keer uh, verkopen als je het al wil verkopen. Nou, die banken die gaan we op een gegeven moment weer uh, buiten de deur zetten. Maar dat doen we natuurlijk wel zodanig... dat we zoveel mogelijk van het geld van de belastingbetaler terugkrijgen. Ja, dus zo min mogelijk verlies moeten leiden op die banken. En zo is dat. En dus uh, gaan we het uh, niet per direct doen. Want dit zijn slechte omstandigheden om uh, de banken te verkopen. Um, en verder is het zo dat uh, ja, de werkgevers maken zich grote zorgen... over lastenverzwaringen op het bedrijfsleven. Dat snap ik ook. We gaan ook echt proberen in het pakket... wat we in augustus definitief gaan afmaken te zorgen dat zeg maar, op actieve bedrijven zo min mogelijk extra belastingdruk komt. Bedrijven moeten zich ook kunnen herstellen. Die 6 miljard, zo langzamerhand willen we wel eens weten... waar gaat u nou op bezuinigen? U weet dat toch al lang? Nee, dat weten we nog niet. Uh, we zijn wel heel ver. Dus we hebben alle opties wel eens een beetje in kaart. We kijken heel goed naar uh, wat de effecten zijn op de economie. Uh, het maakt echt uit hoe je bezuinigt. En dan is niet alleen het verschil tussen lasten en uitgavenbeperkingen belangrijk. Maar ook welke lasten moeten dan omhoog. Uh, kunnen er ook nog sommige lasten omlaag? Bijvoorbeeld de last op arbeid. Uh, en waar ga je op bezuinigen uh, qua uitgaven? Want ook dat raakt de koopkracht van mensen. Dus daar kijken we heel zorgvuldig naar. In augustus maken we dat af. Dan kunnen we ook alle koopkrachteffecten uh, overzien. En dan zijn we, zoals altijd, gewoon op tijd klaar voor Prinsjesdag. Aan die 6 miljard euro extra bezuinigen ontkomen we dus niet. Dijsselbloem gaat op zoek met zijn collega's samen naar extra bezuinigingen. Het is kwart voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Vanochtend is het suikerfeest gestart. Na uh, 30 dagen vasten. Daar gaan we dan. Martijn Bink is in de moskee. waar in Amsterdam de baklava op is. En ik denk inmiddels ook het Turks fruit. Martijn. Nou, het Turks vrijheid nog niet, Lara. Maar de baklava die ging in ieder, in ieder geval wel heel erg hard. Het was hier ook wel heel erg druk, moet ik zeggen. Hoor. De gelovigen en de schoenen die stonden tot op, de, tot op in het portiek. Stond men, stonden mensen te bidden hier, uh, zag ik. Ja, en er staat hier nog een meneer een beetje beteuterd te kijken... bij die lege schaal baklava. Hey, u bent uh, te laat, hè, meneer? Ja, is helemaal op. Er is niks van gebleven. Uh, ja, als er zoveel mensen eruit komen, dan uh, heb je weinig kans dat er wat overblijft. Was het een goede ramadan? Ja, uh, het ging allemaal goed. Uh, ja, 30 dagen lang. Ik uh, weet zeker dat het in Turkije nog veel uh, erger is. Ook al gaan ze daar eerder eten dan ons. Maar daar is de hitte nog erger dan hier. Dus uh, het valt wel mee. Dank u wel. Iedereen uh, feliciteert elkaar hier op het pleintje. Mannen vallen elkaar in de armen. En ja, Dat moet wel gezegd worden. Alleen maar mannen hier. Uh, de dames zijn blijkbaar thuisgebleven. We hier ook nog een, een jonge man staan. Prachtig in het pak. Hi. Hello. Hoe heet jij? Joy. Sure. Hoe was de ramadan voor jou? Um, ja, het was een uh, hele grote ervaring. En ja, je leert jezelf beheersen. Wat brengt het jou? Brengt het je dichter bij het geloof? Of heeft het een andere waarde voor je? Allebei eigenlijk. Want je doet het voor je geloof. Maar ook, zoals ik had gezegd, um, je, beheer, je leert jezelf beheersen. En... Um, ja, je doet het eigenlijk uiteindelijk voor jezelf. Daar gaat het om. Wat ga jij nu doen? Ja, we gaan nu naar huis. daar komt de familie bijeen. Daar gaat het eigenlijk om. Dat, dat je met je familie bent. Dat je tijd met ze door bent. En lekker veel zoetigheid eten. Ja, dat, dat zeker. En loop eventjes naar de kantine bij de moskee. Daar worden de glaasjes alweer afgewassen. Mooi Ramazan, mooi Ramazan. Mooi terai. Mooi, genoeg. En nu? Feest? Feest. Vandaag feest, hè. Ja. Dankjewel hè. Wat gaat u doen? Ja, goed zo. Dankjewel. <laughs> Hoe was het voor u de Ramadan dan, meneer? Um, redelijk makkelijk op zich. Ja. Houden mensen elkaar nou ook echt in de gaten of je wat eet of wat drinkt in die periode? Nee, nee. Zo gaat dat niet? Nee, nee. Ieders eigen verantwoordelijkheid? Ja, precies. Ik denk het wel. Maar op zich, ja, als je samen bent, dan let je er misschien iets meer op, maar... Als je wilt eten. Ik bedoel, je bent niet altijd samen, dus je kan altijd wel eten. En nu is het uh, Ramadanfeest, suikerfeest. Staat er nu een groot feestmaal klaar? Ja zeker. ja, zeker. We gaan straks met de hele familie gaan we naar mijn oma... Dan gaan we lekker ontbijten. Ja, het loopt nu ook heel snel uh, leeg hier bij de moskee. En mensen gaan als het goed is met een gereinigd hart en een gereinigde geest naar huis toe. En om nog even op dat Turks fruit terug te komen, Lara. Ik heb dus net een stukje geproefd. En ik snap nu ook wel waarom het het suikerfeest heet. Want het glazuur viel bijna van mijn tanden. Ja, dat heb je. dat springt het eraf. Martijn Bink, dank je wel. Vergeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Het file is nog op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Zaltbommel 3 kilometer. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer vrij. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Battenverdorp 3 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen knoopend Amstel en Duivendrecht 2 kilometer. Daar staan een auto stil op de rechter rijstrook. En er stond ook een file op de A73 Maasbracht Nijmegen bij Kuik na een ongeluk. Maar inmiddels is die file helemaal opgelost. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10 en smiddags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. Hij begon in een schuur in Tienhoven, bij Maarsen. Joop Donkervoort sleutelde een eigen auto in elkaar. Inmiddels bestaat zijn sportwagenmerk zo'n 35 jaar. De Tienhovense schuur is een fabriekje in Lelystad geworden. Op een steenworp afstand van Spijken bouwt Donkervoort sigaren op vier wielen. Brute, prijzige snelheidsmonsters. Niet voor het circuit, maar gewoon voor de openbare weg. Donkervoort heeft ondanks de economische malaise geïnvesteerd... in een nieuwe sportwagen, de D8-GTO. De eerste zes zijn sinds kort de weg op. Daar ben ik wel trots op, ja. Hier zijn ze de laatste hand aan het leggen aan het dashboard. Bijna klaar. Die is vrijwel klaar, ja. Dan gaan we zo meteen met proefrijden. Even een paar basisfeiten. Topsnelheid? 270. Paardenkrachten. 380 pk. Acceleratie? Nou, 0 tot 100 is 2,8 en 0 tot 200 is 8,5. En als ik het doe? Dan is het ongeveer anderhalve minuut. <laughs> ja. Je moet wel een paar keer oefenen, inderdaad. Instapprijs? 150.000 euro. Voor het kaalste model. Inclusief uh, BTW en dergelijke, ja. Ik duik er nog steeds als een atleet in. Ja, ik oefen elke dag. Ja, wat instappen in deze auto dat is wat ingewikkelder dan in een i-go. Je ligt er als het ware in. Hè? Ja. We proberen het zwaartepunt zo laag mogelijk te krijgen. Dus dat betekent dat je natuurlijk het liefst eigenlijk in een wat liggende houding in de auto zit. Die sigaar op vier wielen... daar is het natuurlijk ooit voor alle merken in de autowereld mee begonnen. En in Tienhoven... 35 jaar geleden ook. Ja. Dat vond u leuk, om daar een beetje mee te klooien. Zo is het, ja. Is dat het woord? Nou, Een beetje kijk, prutsen in de schuur? In eerste instantie moet je eerlijk zeggen ja. Maar toen bleek al gauw dat op die auto geen kenteken te krijgen was. En dat had ik me toch wel voorgenomen. Dat het leuk zou zijn als ik er ook eens een keer één zou kunnen verkopen. En dat kon toen niet. Tenzij, nou toen begon het allemaal... Onderduin in één eisen. En dat zorgde ervoor dat mijn hobbyproject in één keer volledig eindigde. Of dat ik mijn ziel en zaligheid, maar vooral eigenlijk alles... wat ik aan geld en hypotheek kon krijgen, daarin stopte en een eigen auto ging bouwen. Dus dat laatste werd het? En dat laatste is het geworden, ja. Heeft u er ooit spijt van gehad? <laughs> ik, zou, ik zou misschien zeggen, ja, maar ik moet aan de andere kant zeggen... ik kan gewoon niks anders. Dus ja, als ik zeg ja, dan had ik een totale mislukkeling geworden... En nu is er nog iets van gekomen. U heeft hier pakweg 25 werknemers. Kan het eigenlijk nog wel, een bedrijf als dit, zo gespecialiseerd, zulke exclusieve auto's? Waarom bouwt u deze auto's eigenlijk nog niet in een lage lonenland? Het kan veel goedkoper. Ja, ik denk dat je daarin uh, gelijk hebt. Uh, ja, je voelt ook wat voor Nederland. En uh, dat betekent ook dat je zegt, ja, je laat je zomaar niet kisten. Het moet toch mogelijk zijn om ook in Nederland iets moois te kunnen maken. Is het heel moeilijk geweest, soms, om het hoofd boven water te houden? In, in Nederland uh, denk ik dat je kunt zeggen, is het altijd verschrikkelijk moeilijk voor de maakindustrie om het hoofd boven water te houden. We hebben natuurlijk, ten aanzien van de opleidingen... hebben we natuurlijk het een en ander verzuimd te doen. Maar ook wij als ouders zijn we schuldig eraan... dat wij natuurlijk ook onze kinderen hebben laten doorstuderen. Niet in een richting waar de maakindustrie wat aan heeft. Zeker bijvoorbeeld als het gaat om iets doen met je handen. Dan is dat al helemaal natuurlijk uit den boze. Want dan kun je dus niet leren. Dus dan ben je eigenlijk mislukt. Er zijn heel weinig mensen die zowel hun hoofd als hun handen nog gebruiken kunnen. En dat zijn exact de mensen die wij nodig hebben. Dus wat u betreft mag die campagne Kies Exact weer van stal? Nou, absoluut, ja. Je zoekt eigenlijk uh, mensen die in Nederland althans zo'n auto kunnen ontwikkelen... dan automatisch eigenlijk dan zoek je ook in Nederland mensen die zo'n auto kunnen produceren. We zijn te klein om te zeggen, nou de productie die besteden we uit aan een lonen land... En dan de ontwikkeling die houden we weer. Dat gaat niet lukken. Dat levert niks op. Nou, misschien als we een paar duizend auto's per jaar gaan maken, dat je dan inderdaad zegt van, nou, dat loont zich eigenlijk om productie en ontwikkeling te scheiden. Maar uh, vooralsnog eigenlijk moeten we dat allemaal hier onder één dak doen. Misschien over een jaar of twintig. Wie zal het zeggen? <laughs> Hoe oud bent u dan? Dan ben ik 84. Wie runt de tent dan? Mijn zoon. En die heeft het stokje al uh, een behoorlijk hent overgenomen. Dus het familiebedrijf blijft een familiebedrijf zo ziet het er naar uit ja dat uh, zou ik heel fijn vinden ja en toen ging uh, Louis nog even een stukje rijden natuurlijk met de D8 uh, GTO uh, dit is een uh, reportage uit de serie Meet in Holland van onze economie redactie later deze week uh, krijgt u nog meer uit Nederland het NOS Radio en journaal media overzicht op de website van de Miami Herald foto's van de 18-jarige graffiti-spuiter... die om het leven is gekomen door een tasergun, gun, stroomstootwapen. Er is ook een foto te zien van een van zijn kunstwerken. op onze eigen site, nos.nl, ziet u trouwens zo'n taser. Dat is een X-26, met een duidelijke pal voor uh, op stun zetten. Je kunt dat dus blijkbaar ook aan overlijden. De jongen werd op hete daad betrapt toen hij een kunstwerk aan het spuiten was, graffiti. Hij vluchtte, maar werd door agenten in een hoek gedreven en met die taser beschoten. Vrienden en docenten zeggen dat de jongen een veelbelovend kunstenaar was. Een woordvoerder van de NS, Nederlandse Spoorwegen, reageert bij het ANP op de klachten over de zakcomputers van de NS-medewerkers. Die zouden reizigers de verkeerde kant op sturen en bovendien veel te traag zijn. Een woordvoerder zegt dat de problemen bekend zijn... en dat op korte termijn nieuw apparatuur aangeschaft zal worden. Woede over Poetin, de Russische president. In de Britse krant The Guardian en trouwens ook in de Volkskrant... daarin staat de open brief van acteur Stephen Fry aan premier Cameron... en het internationaal Olympisch comité. Fry vergelijkt in de brief Poetin met Adolf Hitler. Ja, Hitler verhoogde met de Spelen zijn status, zegt Fry. Wat hij daarna deed, dat weten we allemaal... Fry is bang dat Poetin de daden van Hitler zal herhalen. Maar nu tegen Russen die lesbisch, homo, biseksueel of transgender zijn. Piloten van de traumahelikopter van het UMCG in Groningen... worden de laatste weken vaak vanaf de grond beschenen met laserpennen. staat op de website van RTV Noord. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis hebben piloten van de helikopters last van die laserpennen. Kunnen ze zelfs verblind raken door de pennen. L1 presenteert op haar website een onderzoekje naar de favoriete Nederlandse vakantieprovincie. En dat is, hé, hey, hoe vreemd, Limburg. Ah, ja, daar was ik nog onlangs. Ruim 30 van de ondervraagde koos voor Limburg. Zeeland, Gelderland en Drenthe zijn ook heus leuk. Limburg is vooral populair om de mooie natuur, vele mogelijkheden om uitstapjes te maken, en natuurlijk de nabijheid van Duitsland en België. Ja, en dan nog een keertje, omdat het zo leuk is. Het foevelbericht, Lara. Mm -hmm, Want een seksfilmpje van een politica in België zorgt voor commotie. Op de video is namelijk te zien hoe een hoeilaardse bestuurster... half ontkleed in het gemeentehuis staat te vrijen, te foevelen, noemen ze dat. Met een man. Een paar jaar geleden dook er ook al een seksfilmpje op... toen van de burgemeester van Aals... die in een toren in Spanje de liefde bedrijft met... Uh, dat was haar eigen man, bovenop het toren. Daarom kon ze gefilmd worden. Bovenop een toren? Ja, ze U... bovenop het toren. Zij zelf, dank die man. Uh, bijnaam uh, heeft ze toen gekregen de kasteelpoepster. <lacht> Want poepen is in het Vlaams synoniem voor seks hebben. Zal ik eens even kijken wat foevelen eigenlijk betekent? Even zien op internet. Ja. Foevelen, dat is... Stiekem iets verbergen. Ja, dat is het dus. oh, ja. Of ergens iets instoppen. Dus. Ja. We hebben zo nog een hele fijne uitzending. Ook met ons zo dadelijk na negen uur na het journaal... gaan wij het over iets heel anders hebben. We laten het voevelen even achter ons. We spreken met Bernard Wintjes, werkgeversvoorman. Die ziet uh, wat er economisch herstel aan komt. Blijft u luisteren. Zit u al lekker in de hangmat? Weer of geen weer? Dit is de Nederlandse zomer. Daar twee dingen. Ja, ik heb eigenlijk maar twee dingen. In twee dingen, deze week ideeën voor een nieuw Nederland. Met morgen... En nu zijn er kinderen die het zo saai vinden op school dat ze de hele tijd uit het raam blijven kijken in plaats van leren. Maurice de Hond en Stefan van den Tol.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 Je bent 75 jaar en al jaren alleenstaand. Wat doe je dan? De relatiemarkt op of denk je, laat maar zitten? In Hollandse Zaken een live discussie over voetangels en klemmen van daten en liefde op leeftijd. Vanavond bij Max op Nederland 2. De Keukenhof, het Rijksmuseum en Madame Tussauds online beleven? Ga naar hollandtour.nl Tour schrijf je met OE.